Freddy van met het NOS-journaal. KNVB-voorzitter Michael van Praag vindt dat Sepp Blatter zich niet beschikbaar moet stellen voor een nieuwe termijn als baas van de FIFA. Van Praag zegt in de Volkskrant dat Blatter te veel verstrengeld is geraakt met het slechte imago van de voetbalbond. De Europese voetbalbonden spreken elkaar vandaag tijdens het FIFA-congres in Sao Paulo. Het leger van Pakistan heeft vanuit de lucht de taliban bij de grens met Afghanistan aangevallen. En daarbij zijn zeker 15 strijders omgekomen. De luchtaanvallen volgen op de aanslag van de taliban op de internationale luchthaven van Karachi. Daar schoten Taliban-strijders zondag passagiers en bewakers dood. Bij die aanslag vielen zeker 34 doden. De NAVO heeft de boekhouding niet op orde. Volgens de Algemene Rekenkamer is er een grote achterstand bij het administratief afsluiten van projecten, soms van meer dan twintig jaar. En elk jaar kan een substantieel deel van de jaarrekeningen niet worden goedgekeurd. Nederland en andere NAVO-landen weten daardoor niet hoeveel geld er jaarlijks naar de NAVO gaat. En ook is niet duidelijk wat er met het geld gebeurt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Noodweer heeft in Duitsland aan zeker vijf mensen het leven gekost, meest door omvallende bomen. De buien leidden tot veel overlast voor het trein- en vliegverkeer. Eerder op de avond werd festival Pinkpop in Landgraaf tijdelijk stilgelegd vanwege de buien. Daar gebeurden geen ongelukken. De gaskraan in Oekraïne is nog niet dichtgedraaid. Rusland had gedreigd dat te zullen doen. Als Oekraïne vandaag de rekening niet had betaald. Mogelijk praten Rusland en Oekraïne vandaag verder. In april werd de gasprijs verdubbeld. Nadat de pro-Russische president van Oekraïne was verjaagd. Het weer. Nog een enkele bui, maar er is ook geregeld zon. In de namiddag en vanavond is er weer kans op een enkele klap onweer. Het wordt tot die tijd 20 graden op de Wadden en 27 langs de oostgrens. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan van de ANDB. De fielers van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat nog fieler tussen Naarden en Muiden, 9 kilometer. A4 Van Den Haag naar Amsterdam bij Dorp 2. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 2. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Dorp 3. A10 Zuid richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en De Rij, 4. A15 vanuit Europoort bij de Botlek 2 kilometer. Er ligt daar rommel op de weg. De weg is tijdelijk dicht. U wordt daar omgeleid via de Botlekbrug. En op de A16 van Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen Breda Noord en de randweg van Dordrecht 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeggen Albert-Jan, de nieuwe single van Michael Jackson. Jawel, hij heeft de nieuwe single tezamen met Justin Timberlake. Yo, de love never felt so good. Welkom bij Daden. En laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. Eerste Pinksterdag 2014. En in het laatste uur de volgende onderwerpen: De vaste items allereerst. Rond de klok van half vijf, het dier van de week. En die luistert daarnaam Spat. En het gedicht van de week, liefhebbers, rond de klok van kwart voor vijf komt hij er weer aan. En waar kan het anders over gaan dan over de zomer? Straks krijgt u weer uh, van ons even, nou dat kan ik nog wel even doen, een update ten aanzien van de finale heren enkelspel vanuit Parijs vanaf Roland Garros. Uh, in de achtergame uh, wist Djokovic de servers van uh, Nadal te breken en hij speelde verder de, de set safe uit. Dus de eerste set is met 6-3 naar Djokovic gegaan en momenteel is de stand 1-1-0 in het voordeel van Nadal met Djokovic aan servers. Straks nog even weer een update ten aanzien van Joost Luiten... en dan hebben we het over golf in Oostenrijk. Gaat niet goed, uh, gaat niet, het wordt spannend. Hij heeft nog een paar, paar te gaan en heeft twee slagen achterstand... maar daarover straks meer. En we kijken natuurlijk ook nog even naar het WK Hockey. Ja, je zou het bijna vergeten tijdens al die, die sportactiviteiten. Maar het WK Hockey, wat momenteel in Den Haag wordt verspeeld... we gaan even kijken naar een uh, tussenstand ten aanzien van de dames... dan wel de heren. En ik uh, kan u vast voorspellen, ze doen het goed... Oké, okay, daar zijn we blij om. Uh, op het dan even ander puntje. Het aantal uh, auto-inbraken is uh, enorm toegenomen hier in Zandvoort. Ja, dat klopt. En uh, je moet geen waardevolle spullen achterlaten in je auto... en zeker niet je auto parkeren op een, uh, ja, on ja, een onbewaakte parkeerplaats. Dus zo is het. Zandvoort is een fijne plaats om te vertoeven. Maar er zijn elementen die uw vakantieplezier goed kunnen verknallen. Let daarom op de volgende drie punten. 1. Sluit, ook in Zandvoort, uw auto altijd goed af.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 Their song, a child's life was never long. Cause the food supplies will only last a day. I miss the blue. Tight and lie beside you to the early morning dew. You can hear me, you can see me, you can feel me when you read. Before the letter, she left addressed to you. I miss blue. I'll be to stay with you, and no matter. Zondagmiddag bij CFM. Twee platen achter elkaar. Als eerste uh, Mr. Blue, de van René Klein en uh, Paul de Leeuw. Daarachteraan deze Golden Oldie, hè, zo mogen we hem wel noemen. De Tokens waren dat. En The Lion Sleeps Tonight. Jawel, The Lion wel. Maar Willem van deze niet. <laughs> nee, die niet. Nee. Goed, we, je zou het bijna vergeten. zei ik al aan het begin van het derde uur van Zandvoort op zondag. Uh, momenteel wordt het WK-hockey verspeeld in Den Haag. En het is ongemeen spannend. En het gaat erg goed voor zowel de oranje dames als van de heren. En er stond gisteren in de halve, uh, een halve finale-ticket op het spel bij de dames... in het WK-duel tussen de Nederlandse hockeysters en Australië. De winnaar van het onderlinge treffen uh, was, een was één duel... voor het einde van de groepsfase al zeker voor een plekje in de halve eindstrijd. Die wetenschap leidde tot een gelijkopgaand gevecht... Dat door Kim Lammers en de Omi van As in Nederlands voordeel werd beslist. 2 tegen 0. Dus, en de dames zijn morgen weer aan de beurt. Om 4 uur gaan ze spelen tegen Korea. Maar in ieder geval, de Oranje Dames hebben zich al geplaatst voor de halve finale. En uh... Als ik het zo bekijk, dan denk ik dat de uiteindelijke finale... een onderontie zal worden tussen Oranje en Australië. Want die spelen wel behoorlijk degelijk en goed hockey. Gaan we naar de heren. Die hadden het moeilijk gehad tegen de Duitsers. Ja, dat is altijd lastig tegen de Duitsers. En met belangrijke reddingen sleepte Jaap Stokman... de Nederlandse hockeyers er een paar keer doorheen... in het WK treffen met Duitsland. Wat ze uiteindelijk met 1-0 wonnen. Na afloop stond de keeper echter niet bepaald te stralen. Dat is omdat ik me niet helemaal top voel, hij. En de heren zijn vanavond weer aan de beurt... en zij mogen om kwart voor acht vanavond spelen tegen Zuid-Afrika. Volgt. Van, van het hockey gaan we naar uh, tennis, Joop. Ja, uh, Rob en, uh, en, en Albert-Jan. Um, nog steeds niks vanuit uh, Zevenbergen. Dat zou wat dingen kunnen betekenen. Het zou kunnen betekenen dat uh, er twee hele spannende wedstrijden bezig zijn. Heel spannende partijen, moet ik zeggen. Dat het misschien wel uh, via twee keer tiebreak in, in de derde zit zijn. Het zou ook kunnen betekenen dat... Uh, ...dat bijvoorbeeld de redactie van uh, de Teletext... Uh, ...meer aandacht schenkt aan het, het feit dat uh, ook in Parijs natuurlijk een finale gespeeld wordt... ...tussen uh, Nadal en Djokovic. En dat ze daar meer... ...per uh, punt, per game, wordt daar uh, aandacht aan geschonken. Ik ben het aan het volgen, ook via Teletext. Uh, ik hoop dat er nog voordat we uh, om... Uh, 5 uur eigenlijk moeten stoppen met dit programma. Dat er nog wat meer komt uit Zevenbergen. Maar ik kan het niet beloven. Dit zijn dus een, een x-aantal aannames die ik uh, probeer uit te leggen. En ja, uh, laten we hopen op het beste. Oké, okay, dankjewel Joop. En ik hoor de sirenes al loeien. Dus <laughs> ja. Ja, dat is de, dat gaat, de reddingbrigade gaat bij mij langs op dit moment met, uh, met uh, toeters en bellen, uh, zoals dat dan uh, tegenwoordig heet. Ja, Oké, okay, mocht uh, daar nieuws over zijn, horen we het uh, natuurlijk ook graag van je. Joop, dankjewel voor dit moment. Ik ga het uh, volgen in ieder geval. Oké, okay, is hier Billy Joel en de Uptown Girl. Dat is een stukje van uh, Billy Joel en de Uptown Girl. We schakelen weer uh, live over uh, naar Joveness. Want Joop, je hebt nieuws voor ons. Ja, het is zover nieuws. Uh, Net ging bij mij langs de, de, de uh, jeep van de reddingmigrade van de Post Noord... met toeters en bellen. Er is um, iets aan de hand... Bij een strandafgang aan de boulevard de Vervoersje. Uh, en met, met spoed is daar een ambulance gevraagd. En dat betekent ook dat in ieder geval de politie. en de, de uh, reddingbrigade er naartoe gaan. Je weet nooit of dat op het strand is of niet. Uh, dit is in, in zover het, uh, het nieuws. of nieuws, ja, liever niet. wat ik kan melden over die toeters en bellen van de reddingbrigade. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Job Fris. Dat was Avicii en Addicted to You. Weet je Albert Young, dat kraak in deze plaats? Dat hoorde ik toch in? De echte 12 is, hè? Jawel. Ja. Je dit de ziel van Jimmy Bohorn. Dat was Spink. En daarmee is het al vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. De dierenbescherming vraagt de nu extra aandacht voor de dieren in opvakcentra. Deze dieren wachten erop om gekozen te worden. En soms wachten ze al heel lang. Ze blijven achter omdat ze te oud zijn, te schuw of onaantrekkelijk. Sommige mensen hebben een hebben een handicap. Sommige, sommige van die dieren hebben een handicap. Stakkers vinden veel mensen. Kanjers, zeggen de verzorgers van het dierenthuis Kennemerland. Ook deze dieren verdienen natuurlijk een mooie toekomst. Daarom is er de komende tijd extra aandacht voor deze kanjers. En deze week aandacht voor Spatz, de kat zonder staart. Spatz is een leuke knappe kater... die toen hij in het asiel binnen werd gebracht heel erg angstig was. Nu is hij, alweer een tijdje, is hij alweer, er alweer een tijdje en woont... Uh, hij al is hij al aardig bijgetrokken. Hij is zelfs al aaibaar. En stiekem vindt hij het zelfs wel leuk. Hij schrikt uh, nog wel snel van onverwachte dingen en rent dan al blazend weg. Spats is binnengekomen zonder staart, maar heeft hij verder geen last van. Omdat hij langzaam aan nieuwe situaties went, zoekt hij een rustige omgeving zonder kleine kinderen... waar hij lekker zijn eigen gang kan gaan en in zijn eigen tempo kan wennen aan zijn nieuwe leven... Kunt u hem dat uh, fijne leven geven? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Dierenhuis Kennemerland is trouwens ook nog op zoek naar vrijwilligers... die op zaterdagen en in de zomer willen helpen met het verzorgen van de honden, katten en konijnen. Hebt u of jij tijd van half negen morgens tot half één middags om te komen helpen? Meld je dan aan via uh, het adres wat ik u zo ga geven. Die vrijwilligers zijn meer dan welkom en de dieren zullen u dankbaar zijn. En waar hebben we het dan over? Het Dierenthuis op straat 5, te Zandvoort. Telefoon te bereiken op 571-3888, 571-3888. Of kijk even op www.dierenthuiskennenweland.nl. Ook deze stakkers, zogezegd, verdienen een thuis. Dat wat betreft het dier van She's de week. like a rainbow. She glow. She flows Ooh Yeah And Then she steals your heart away Why? Maak zijn naambaar van de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem naar krant en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag Heet de zomer. Een stukje van uh, Ivan Jorde, bijna lekkere zonnige muziek... op een zonnige zondagmiddag. Ja, zojuist een ambulance uh, uh, langs de studio van uh, CFM. Heb je daar uh, nieuws over, Joop? Nou, een klein beetje doel. Die moet naar het pad van Noordwijk. Oké, okay, want uh, wat is ga. daar aan de hand? Dat weet ik dan wel. Ja, dat staat er nooit bij. Ik krijg dus meldingen via 112.nl. En er staat bij dat er een ambulance komt naar Zandvoort. En er staat dan bij ook... Uh, uh, over het algemeen, welke plaats. Maar wat er is gebeurd, daar krijg ik nooit een melding van... wil ik ook eigenlijk helemaal niet weten eigenlijk. Oké, Oké, okay. okay, ja, en uh, dat andere geval, zeg maar, op het uh, strand? Bij de strandafgang? Uh, het, het, het, het geldt hetzelfde voor. Hetzelfde? Ik vraag niet eens bij welke standafgang het is. Het is in ieder geval een verkozen. Dus dat is tussen, zeg maar, het, uh, het, uh, uh, het NH-hotels tot aan de rotonde. Ja, nou, dat is een vrij, uh, vrij ruim eigenlijk. Oké, okay, nou, ja, helemaal goed, uh, Joop. Uh, even wat anders, al wat bekend over tennis. Ja. Ja, ja. Ik heb uh, gelukkig nog het einde en ander aan kennissen. Ik wist dat een van hen naar Zevenberg ging vandaag. En dat is mijn grote vriend en medestrijder voor een betere wereld, Hans Botman. Oud-sportjournalist uh, uh, van het Algemeen Dagblad. Ik heb hem gebeld, want er staat nog steeds niets op teletext, Maar ik weet veel meer, helaas... Want. Hmm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, uh, Christoph Vliegen. En die schat dit echt heel hoog in. Die heeft in drie sets van Nick van der Meer verloren. Het was 3-6, 6-4, 7-5. Dus een um, bijna tijdbreken in die derde set, maar het is niet zo ver gekomen. Vliegen vlies dus. En ehm. Um, ja, uh, Griekspoor zit ook in een derde set. En uh, op het moment dat Botman mij belde, uh, stond het 1-1. Uh, en Zandvoort uh, moet dus gewoon, uh, gewoon, tussen aanhangers en streven, Griekspoor moet, moet winnen van meubels. En dan moet Zandvoort ook nog de twee dubbels winnen. Ik denk dat het bijna onhaalbare kaart is. Daar ben ik niet divertistisch, echt niet. Maar eh, dit wordt vreselijk moeilijk. Ik, ik, ik, ik wil eigenlijk uh, min of meer constateren dat Zandvoort die finale niet gaat winnen. En dat de, de finale volgend jaar uh, op de banen van, uh, van Alta in Amersfoort gespeeld gaat worden. Desalniettemin is het natuurlijk echt perfect wat Zandvoort gedaan heeft. Je zit niet zomaar in die finale en ook nog als uh, derde team geplaatst in de, in de competitie. Ik bedoel alleen maar uh, Lobbelaar, waar het nu gespeeld wordt, en, en Limonius, Limonius, en dat, dat snap ik dan weer niet, is vorig jaar gedegedeerd, mocht uh, weer in de Eredivisie spelen. Omdat uh, twee teams uh, het zich teruggetrokken hadden, dat is uh, Popeye Goldstar en Amstelpark. En toen kregen ze dus een tweede kans om uh, in de Eredivisie te blijven. En dan komen ze zomaar in die halve finale. Raar. Of heeft het met geld te maken? Zeg het maar op. Ik weet het niet. Ik denk het laatste. Uh, je koopt je speelt... Zandvoort doet dat niet. Het heeft het al jaren niet gedaan. Uh, zij, je, je, wil, je speelt bij Zandvoort. of je speelt niet bij Zandvoort. Mm -hmm. Maar er wordt niet betaald. Nou ja reiskostenvergoeding, dat ze zaken. Maar dat, dat vind ik niet meer dan normaal. Want er zijn mij kijk, uh, uh, Lessie Kerkhoven komt uit Siri C. vandaan. Uh, Daniela Harmse komt uit Velsen vandaan. Moeten toch kosten maken om hier in Zandvoort te kunnen komen, om te trainen hier. En ja, dat uh, ik, ik heb daar geen problemen mee. Maar uh, wat, wat, wat Alta doet, die koopt een, een, een Poolse, die koopt een Amerikaanse, die koopt twee goede Nederlandse spelers. En ja, dan, dan schiet je toch een aardig end op eigenlijk, denk ik. En hetzelfde dat gebeurt bij Lobbelaar en er gebeurt, gebeurt Leimonius, andere topteams van Nederland. En, en, en als dat uh, is, uh, ik wil niet zeggen arrangstig, maar doet het wel goed in mijn ogen. En ik denk dat de KNLTB, de Koning Nederlandse Lawn Tennis Bond, oftewel de, de, de overal de, uh, bond, uh, uh, goed aan doet om daar eens een keertje paal en perk aan te stellen. En om daar eens een keertje een echte competitie van te maken. En niet een halve. Want er wordt maar één keer uh, uh, tegen een tegenstander of uit of thuis gespeeld. En ik vind dat je je, je bent uh, gewend aan een bepaalde baan. Daar train je op. Daar speel je op. En dus moet er ook uh, uit- en thuiswedstrijden zijn. En dat is niet het geval. N dat is een statement wat ik wil maken. Mm -hmm. Ik denk dat de KNVB daar helemaal geen, geen, geen, geen, uh, geen boodschap aan heeft. Dat snap ik ook wel. Dat is ook helemaal geen punt. Maar uh, ik pleit ervoor dat er een volledige competitie komt. Dat is niet alleen goed voor de clubs, maar ook voor de exploitanten van de banen. Een geweldige prestatie dus van uh, TC uh, Zandvoort, hè? zonder echte uh, betaalde ja, spellers. Ja Rob, ik vind het geweldig. Um, ik heb in ik heb aanloop naar de competitie een interview gehad met, met uh, Hans Schmid en met uh, Dick Suik. En die zeiden toen al, we gaan voor de vierde plaats. Nou, dat de werd de derde, helemaal top. Ja. hebben we verloren, uh, twee gewonnen en de rest gelijk gespeeld. Maar uh, helaas, helaas, helaas uh, gaat die, die finale... Uh, zal, denk ik, ik hoop het niet, maar ik denk het wel aan Zandvoort voorbij gaan. Die zal naar Amersfoort gaan, naar Alta. Ja, het is iets anders. Oké, okay, dankjewel Joop voor de berichtgeving over het tennis van Zandvoort. Tot de volgende keer. Ja, graag. Tot dan. En hier is Chris Ria in On The Beach. ...en dat je hier in Zandvoort drankje erbij... Oh, ...helemaal niet vervelend. Geniet er met z'n allen van, joh, de, de single van Chris Ria. En on the beach van Zandvoort, natuurlijk. En vergeet vooral je radio niet mee te nemen, hè, als je naar het strand toe gaat. Het is dus bijvoorbeeld ook morgen, want morgen zijn we er ook gewoon weer... ...met onder meer de races op het circuit Park Zandvoort. Het is kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de week... Het lijkt al zomer Toch is het pas vroeg in juni Zo'n dag waarvan je denkt Wat een beauty Mijn vrienden kwamen langs Maar ik wilde alleen aan het strand wandelen Zomaar Nergens heen Toen zag ik jou Je riep me met je ogen Ik keek je aan En kreeg een vreemd gevoel Want ik begreep Wat je me wilde vragen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 Ik stond er maar te kijken. O, oh, wat voelde ik me groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. We liepen samen verder langs het strand. En als jongen pakte ik je hand. Maar als een man zag ik de zon weer opgaan. En het werd Zomer. Het werd zomer voor het eerst in mijn hele leven. Het werd zomer de allereerste keer. En ik was een man toen de zon weer opkwam. En het werd zomer. En toen? Toen was het pas echt zomer. Het mooie gedicht van de week bij Zandvoort op zondag op CFM Zandvoort... Je hoorde dat gedicht en het werd zomer. Ja, en bij de zomer hoort er natuurlijk ook een lekker zonnetje. Als de zon schijnt, dan zijn we allemaal zo blij. Hier is André van Duin. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winter door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich nu van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt.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 Als niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh wat is het een leven fijn! Als Met deze plaat van Doe en Doris Nee, Wat mij betreft een van de betere platen van deze groep. We kunnen hem helaas niet helemaal afdraaien. Want jij hebt nog, nogal nieuws, Albert Jan. Ja, even drie updates, luisteraars. Allereerst het golfen. En dan hebben we het over Joost Luijten in Oostenrijk. Joost Luijten is als derde geëindigd met één slag achterstand op de twee winnaars. Uh, de, Luiten heeft dus min 11 en er uh, wordt dus een play-off gespeeld... tussen de Zweed Mikael Lundberg en de uh, thuis-lokale favoriet uit Oostenrijk... Bernd Wiesberger. Nou, Luiten heeft zijn titel dus niet kunnen prolongeren... maar heeft toch verdienstelijk derde geworden in het Oostenrijkse Lioness Open. Dat was wat betreft golf. Gaan we naar Roland Garros. Uh, de, de eerste set was gewonnen door Djokovic met 6-3. En in de tweede set werd twee maal uh, uh, achter elkaar de... Opslag gebroken. Allereerst brak uh, Nadal door de op opslag heen van Djokovic. Maar die game daarna, gelijk Djokovic, weer ter teruggebroken. Dus momenteel is het 5-5. Uh, uh, en dan uh, TCZ Zandvoort. Kreeg nog een bericht van uh, een appje van uh, jo Joop. Uh, en die kon mededelen dat Vliegen heeft verloren in een 3-setter. En de, als ik het zo interpreteer, heeft de eerste set met 6-3 gewonnen... en de tweede met 6-4 verloren en de derde met 7-5 verloren. Dus wat, wat ik hieruit opmaak is dat er momenteel een 3-0 achterstand is... voor de tennisclub Zandvoort. Oké, okay, tot zover deze uitzending van Zandvoort uh, op zondag. Morgenochtend zijn we er weer, Robert-Jan. Ja, met de herhaling van... Dan moet u goed, goed opletten, ja? luisteraars. Want morgenochtend tussen 8 en 11 de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dan hebben we een uurtje non-stop. En dan van 12 tot 2 hebben we... Uh, CFM lunst met La Ruud. Live vanuit de studio en van 2 tot 5. Wat gaat er dan gebeuren? De Zandvoort op maandag. Oké, okay, doen we. <laughs> Dat gaan we doen. Dan spreken we elkaar morgen weer. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. Tot morgen. doei. doei. In life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 With a bath. Forget about your seat. Give the audience a good. Enjoy it. It's your last job to the air. you come so No, you can't take the car. Huh? Take the kids. Take all these bills on the table over here. We've been together too long for you to walk out on me now.